De grote te strekken, de getijden rekken, de koude komt de zon gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rond. de winter komt vertellen, de teksten o oh zo oud, slierten in de luchten. De vlokjes dalen met hun verhaal. Die kwamen en gingen het gefluister in de naderen. De uren die de koude de boorduren, gewezen wezenst De raken alles aan, bevriezen de rivier, glitteringen op het veld. Trekken door de velden, de paden, die trekken meteen bries van stom, zonder te veel geweld. geweld.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 die vaart de tijden die heen gaan groot